Thank you. FM Zandvoort met Henny van Petergem en uh, de, het programma heet Het Laatste Uur en uh, vandaag heb ik uh, Bianca Dorsman op bezoek en Bianca is opgegroeid in Zandvoort hè? Ja. en uh, jij komt van de familie van de strandtent toch? Ja, ja dat klopt, mijn ouders die, uh, die hebben Calypso gehad vroeger. Ja, ja. en je, dus je bent ook een beetje opgegroeid op het strand of uh, wat, wat deed je zo al als uh, kind? Nou ja, naast het naar school gaan als kind, was ik eigenlijk altijd op het strand aanwezig natuurlijk. Mm -hmm. Ja, we hadden een heel vrij leven. Ja, ja heerlijk natuurlijk als kind op het strand veel. En heb je nog broertjes en zusjes? Ja. Ik heb één oudere zus, die uh, zit op dit moment uh, in Curaçao, mm -hmm. bij haar verloofde. En uh, ja... <laughs> ja, die woont nu op Cudassau bedoel je? Ja. Of op vakantie? Oh, ze ja. woont daar? Nee, ja, ja, ze, ze, ja ze, zit, ze verblijft daar nu. Ja, ja. wat leuk. En uh, als kind speelden jullie veel met elkaar? Neem ik aan als zusjes misschien. Ja. ja. En, en uh, zaten jullie ook op dezelfde school? Ja, we hebben allebei op de Oranje school gezeten. Oh, ja. Ja. En daarna hebben we ook allebei... Uh, ...op dezelfde middelbare school gezeten... ...Santa Maria in Haarlem. Ja. ja, oh wat leuk. En hoeveel jaar schelen jullie? Tweeënhalf. Oh, je schelen ja. tweeënhalf jaar. Ja. Nou, dat is wel een leuke leeftijd hè... ...om dan ook met elkaar te spelen en dingen te doen. En wat ondernam je zoal als kind of tiener uh, in Zandvoort? <laughs> als tiener? Uh, ja, wat deed ik? Uh, toen ik op een gegeven moment op de middelbare school zat... ...toen, uh, toen ben ik een beetje begonnen met, uh, met muziek maken. En uh, ja, dat, uh, dat vond ik toen helemaal leuk. Echt het zingen, zeg maar. En uh, ja, later ben ik ook een beetje begonnen met uh, het schrijven van eigen liedjes. Ja. Uh, uh, yeah. Leuk. En wat voor thema's uh, uh, koos je dan? Je maakte de teksten zelf of op de muziek of alles? Ja. Uh, nou, voornamelijk uh, de teksten, zeg maar. En de melodieën, die, uh, die heb ik dan vaak in mijn hoofd. Van hoe het moet klinken en hoe het... Ja. Uh, yeah. En heb je dan een bepaalde stijl van een bepaalde type muziek? Uh, wat ik voorheen altijd... Uh, ja, schreef was een beetje het wissel door. Een beetje van, uh, van jazz naar soulmuziek. Er uh, kwamen ook wel eens wat popliedjes in voor. Uh, ja, en op dit moment hou ik me eigenlijk meer bezig uh, ja, met wat meer gospel, uh, gospel ja. mm -hmm. Dus je muziekstijl is een beetje veranderd. Hoe is dat gekomen? Dat je nu wat anders soorten muziek, muziek uh, maakt? Uh, dat, dat is eigenlijk gekomen door ja, eigenlijk wat, uh, wat er in de afgelopen anderhalf jaar in mijn leven is gebeurd. Uh, Namelijk iets heel moois. En uh, uh, ja, kijk, God is altijd al bij mij geweest. En Hij heeft me altijd geholpen in mijn leven als vader. Alleen wist ik nooit dat Hij dat was. En uh, ja, wist ik niet precies hoe dat dan, uh, hoe dat dan zat, zeg maar. Ja. En uh, daar ben ik, uh, anderhalf jaar geleden, ben ik daar achter gekomen. En uh, vandaar ook dat ik uh, ja, wat meer met dat soort muziek nu bezig ben. Ja, ja en hoe, hoe heb je dat ontdekt dan? Dat, dat uh, God als vader voor je is, zeg je? Uh, ben je daarmee opgevoed of juist niet? Hoe, wat heeft je daar uh, to toe gebracht dat je dat zo denkt nu? Ja, uh, nee, ik ben inderdaad ik ben niet gelovig opgevoed. Uh, ik hoorde toen, al eerder toen mijn zus ook op Curaçao verbleef, toen uh, hoorde ik op een gegeven moment dat zij, uh, dat zij naar de kerk toe ging daar met, uh, met uh, zeg maar haar numalige uh, verloofde. Uh, ja, en ik was er toen eigenlijk best wel een beetje sceptisch over. En ik dacht van nou, wat is dit nou? Mijn zus die naar de kerk toe gaat. En uh, ik denk van nou, dit, uh, die mensen hebben geen goede invloed op haar. Ja. <laughs> en uh, ja, ik, uh, ik werd er eigenlijk ook wel een beetje, een beetje boosig om. Want ja, mijn idee van de kerk was ja, iets, iets heel anders dan, dan wat, uh, hoe ik het nu ervaar. Ja, want hoe zag jij een kerk toen dan? Ja, uh, hoe, hoe zag ik een kerk... Ja, ik, ik, weet, ik denk dat ik, er, dat ik er eigenlijk helemaal niet zoveel beeld bij had. En dat je dan al gauw niet echt een, een goede voorstelling erbij hebt. Uh, maar goed, op een gegeven moment ben ik naar mijn zus toegegaan op Curaçao. Toen zei ze, goh joh Bianca, uh, ga zondag nou even mee naar die kerk waar ik naartoe ga. En uh, ik weet dat je, dat je er sceptisch over bent en dat je het niks vindt. Maar ga nou gewoon mee en laat het gewoon over je heen komen. Nou, vooruit. Dus toen ben ik meegegaan. Oké, okay, spannend. Nou ja, goed. Toen was ik daar. Ik, uh, nou, ja, toen vond ik, het, uh, vond ik het toch wel bijzonder. Ja, wat vond je daar bijzonder aan dan? Uh, nou ja, wat bijzonder was de hele ervaring van het daar zijn. Het is echt iets wat je moet voelen, wat je moet meemaken. En uh, ja, het, het, het kwam over me heen, zeg maar. Het, uh, het raakte mij aan. En ik dacht van, goh, het, het is ook totaal iets heel anders dan wat ik dacht dat het was. Uh -huh. het, was, uh, het waren alleen maar hele, hele, hele lieve mensen bij elkaar met geweldige muziek die ze maakten. En uh, ja, het stukje aanbidding uh, naar God toe wat ik zelf nog niet echt kende natuurlijk. Uh, maar het was allemaal zo mooi en het, het kwam zo bij me binnen dat ik het toch wel heel bijzonder vond. Uh -huh. Dus toen, op een gegeven moment waren wij we weer terug in Nederland. En toen had mijn zus een kerk gevonden die uh, zeg maar, samenwerkt met een kerk die, waar ze heen ging op Curaçao. Maar ja, die kerk zit helemaal in Utrecht. En mijn zus die vroeg elke keer mij: van, goh, Bianca, ga je mee? Ga je mee naar Utrecht? En dan zei ik nee hoor, en uh, pff, helemaal naar Utrecht. Dat ja, is toch wel een afstand. Zondagmorgen zondag naar Utrecht. Zondagmorgen ja. naar Utrecht. Ja, ik dacht nee, ik kan, kan wel iets leuks verzinnen. Ja. En uh, inderdaad, ik verzon eigenlijk elke week opnieuw een excuus om niet met haar mee te hoeven. Tot ik op een gegeven moment een dag. Uh, toen moest ik werken via het uitzendbureau in een uh, verpleeghuis. En uh, mijn zus had me die avond tevoren al gevraagd van, goh ga je mee morgen? Toen zei ik, nee, sorry, ik, uh, ik moet werken morgenochtend om zeven uur. En ja, ik was al lang weer blij dat ik weer uh, <laughs> iets had verzonnen om niet mee te hoeven. En uh, vervolgens kwam mijn zus die, uh, uh, die ochtend erop mijn kamer binnen. En ze zegt van, goh, moest je niet werken? <laughs> zeg, Ja, wat laat is het was het kwart over tien. Oh, had je verslapen? Ja. Had ik me drie uur verslapen. Dus oh, ik was helemaal... Ik, er was geen wekker afgegaan. Helemaal niets. Terwijl ik ben altijd wel iemand die twee of drie wekker zet. Zodat ik goed wakker word. Dat wel helemaal als ik om uh, half zeven de deur uit moet. Uh, maar er was geen één wekker afgegaan. Dus ik begreep er niet van, dit. toen zei ik nou, toen heb ik de mensen ook gebeld, van dat verpleeghuis ja, die zal je wel gemist. Hebben. Maar nee, die hadden mij dus ook niet gebeld, apart, ja en ze zeiden van, nou, het is niet erg hoor, je hoeft niet te komen we hebben het prima gered, en ik nou, ik was helemaal verbaasd ja, en uh, ja, toen zei ik tegen hem: van, nou, waarschijnlijk moet ik dan toch maar met je meegaan naar, die, naar ja. die kerk in Utrecht toen was je opeens vrij, ja, ja. ja. geen uh, smoesen meer natuurlijk nee dus toen uh, ja, ben ik toch met hem meegegaan en mijn zus begon al een beetje te lachen. Van ja, ik wist het al. Wat leuk, ja. you are my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 There is one thing is what Toen kwamen we eraan en uh, de eerste woorden die ik hoorde toen wij uh, gingen zitten daar van de pastoor, die waren... Uh, God gaat jouw leven totaal overhoop halen, of je het nou leuk vindt of niet. Ik dat was echt voor jou bestemd, dacht je ook wel. Nou, dat kwam wel aan, ja. ja, okay, ja. Dus uh, ja, mijn zus gieren van het lachen. En uh, bij mij viel het kwartje ook niet meteen hoor, moet ik zeggen. en uh, Maar ja, toch... Uh, ja, gebeurden er steeds meer dingen. En uh, ja, vond ik het eigenlijk zo boeiend... dat ik toch nog steeds iets meer ervan wilde weten. Ja. En door mensen om me heen die ook uh, christen zijn... mensen die ik vond in mijn werk die christen zijn... Uh, ging ik heel veel dingen vragen van... Uh, hoe zit dat dan, weet je wel? Ja. En uh, wie is God dan voor jou? En wat doet Hij dan? En, uh, zo heb ik steeds meer uh, eigenlijk over geleerd... over wie God is. En daarnaast ben ik... Uh, ja heb ik steeds meer persoonlijk dingen zeg maar, ontmoet in mijn leven. Dingen die gebeurden. Dat je gewoon zeker wist... van nou, dit is gewoon geen toeval. Dit, dit is zo gestuurd. En dit is zo voorbestemd als het ware. Dat, ja, dat, dat gaat verder dan menselijk brein. Dat gaat verder dan, dan wat dan ook. Dus je krijgt steeds meer hunkering naar... van hoe, waar, hè? wie is God? Ik, je gaat naar hem op zoek. Ja, en dan kan je een voorbeeld dat, geven daarover. Dat je zegt, nou, ik wist zeker dat het van God was... Wat nou, dingen gebeuren in je leven. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld? En, uh, dit klein voorbeeld wat ik, je, wat ik je net gaf. Hè, van, uh, dat er geen wekker afgaat. Ja. En uh, dat ik gewoon ja dat ik gewoon daar, daar moest zijn. Zo zijn er nog een aantal uh, dingen gebeurd. Ja, het is lastig om het nu in één keer allemaal naar boven te halen. Uh, maar je ervaart gewoon God zorgen in je leven eigenlijk uh, je ervaart, duidelijk dat hij je leidt. Zeker, ja. ja en naast uh, dus echt dingen die zich afspelen, merk je gewoon een bepaalde rust die je krijgt in je leven. Uh, je krijgt overal antwoorden op uh, ja. ik wist altijd al wel dat er iets was en ik wist niet of dat het een god was of dat dat iets anders was of, uh, ja, sterker nog, als je twee jaar geleden tegen mij had gezegd dat ik nu hè, elke week naar de kerk zou gaan en dat ik, er ook, uh, dat, ik dat ook heel graag zou willen dan ja, was ik je waarschijnlijk gaan uitlachen ja, dat je van jezelf dus niet verwacht ja Ondanks dat je zus toch wel heel duidelijk uh, zo'n zo keuze had gemaakt. en je zag dat zij misschien een ander soort leven leidde. Ja, natuurlijk. Ja, ik denk ook dat je, als je bij iemand anders ziet. van uh, wat, er, wat er bijvoorbeeld gebeurde in haar leven. hoe zij uh, uh, zegeningen kreeg, als het ware. en hoe zij vooruit ging in bepaalde dingen. Dan, uh, ja, en ook van haar leerde ik heel veel. omdat zij er alweer iets langer in zat. En uh, ik, uh, ja, wat ik zeg, ik kreeg steeds meer antwoorden op alles. Hmm. En ja, naar antwoorden waar je eigenlijk je hele leven naar op zoek bent geweest. Ja, sorry, je... wat, voor, wat voor antwoorden zocht je dan? Waar was je naar nou op zoek? Uh, ja, eigenlijk sowieso natuurlijk de reden van bestaan. Hè? Van waarom ben ik hier en waar kom ik vandaan? Uh, hoe zit het met het hele Bijbelverhaal? Uh, hoe zit het met uh, mensen die medium zijn? Uh, die op hun manier uh, spiritueel contact leggen. Wat is nou goed en wat is nou niet goed en wat... Wat is de weg die ik gaan moet? En uh, ja, voor mijn gevoel heb ik die, uh, heb ik die eindelijk gevonden. Ja, ja jij hebt de ja. Heer Jezus leren kennen. Hoe ging dat uh, wat je was in die kerk? En heb je toen ook ontdekt van... Ja, de Heer Jezus is de weg. Of hoe is dat tot jou gekomen? Was dat in die dienst op Cudassau of later? Uh, nou, dat is eigenlijk waar het allemaal begon. Oké. Okay. Toen, uh, uh, dus, toen we terug waren in Nederland. Heeft het een tijdje geduurd voordat ik... Uh, uh, voordat ik mee ging naar Utrecht. Uh, toen ik daar eenmaal was geweest, toen, nou, toen wilde ik eigenlijk uh, nog wel graag een keer mee, want uh, ja, het was toch wel heel fijn in de kerk, wat het dan precies was. Dat uh, ja, ik, ik was nog niet helemaal van overtuigd, maar oké, okay, ik kreeg antwoorden, dat was duidelijk. En uh, ja, dus eigenlijk ik wilde ik steeds iets vaker heen. En op een gegeven moment ging ik één keer in de twee weken naartoe. Ja, en nu nu ga ik elke week daarheen, want dat is de plek waar ik mijn rust vind. Dat is de plek waar ik me oplaad voor de hele week. En uh, ja, dat is ook de plek waar je heel sterk de aanwezigheid van God voelt. En dat is ook wat mensen voelen als ze een keer meegaan naar de kerk. Ja. Ook mensen die niet geloven, dat is wat ze voelen. Dat je aanwezigheid Gods aanwezigheid voelt. Ja, ja en dat, dat boeide jou het meest dan, dat je dat echt denk, overkwam. Ja, ik denk dat dat uh, hetgeen is wat je, ja, wat je echt aanraakt. Waarvoor, waarvan je denkt van, goh, bijzonder, maar wat is dit? Ja. Ja. ja. Dus God heeft je echt persoonlijk aangeraakt in je hart. van Dat je dacht van, hé, hey, ik ervaar hier Gods aanwezigheid. En uh, is het je toen duidelijk gemaakt uh, geworden van... Ja, hoe kom je dan bij God? Via Jezus? Hoe heb je dat gehoord? Zijn die dominee daar iets over? Of heb je het gelezen in de Bijbel? Zei je zus iets? Hoe ging ja. dat? Uh, nou wat ik al zei, sowieso door mensen om mij heen die mij vertelden van Goh, uh, het is goed om de Bijbel te gaan lezen. Uh, mensen die me uitlegden hoe je uh, kan gaan bidden, hoe je in gebed gaat. Uh, en inderdaad van mijn zus leerde ik ook heel veel. ja Nou ja. mooi. Hoe doe je dat nu praktisch in het leven van alle dag? Heb je bepaalde uh, dingen waar je voor bidt? Of, of, uh, uh, ja, hoe doe je dat dan? Doe je dat alleen in de kerk of ook thuis zelf? Ja. Uh, nou, het bidden op zich... Uh, natuurlijk is het eerst een heel proces waar je in komt omdat je God wilt leren kennen. En je gaat op zoek naar antwoorden. Want je wilt toch net iets meer bevestiging hebben. Want we zijn allemaal mens. Um, ja, die kreeg ik, gewoon in de, ik kreeg dat in de kleinste dingen. Bijvoorbeeld door mijn Bijbel open te slaan op een plek. En vervolgens bevestigd te krijgen dat mijn zus hem op precies dezelfde blad zijn, hetzelfde vers opensloeg op hetzelfde moment. Ja, weet je, dat zijn allemaal van die kleine dingen waarvan je zeker weet van oké, okay, uh, dit is echt. Weet ja, je. En Dat deel je dan met elkaar van ik lees dit en jij leest ja. dat ook. En ja, uh, waarvoor je bent natuurlijk, eigenlijk voor iedereen waarvan je weet dat mensen gebed nodig hebben, maar ook sowieso veel voorspoed voor andere mensen om je heen, je familie, je vrienden. Eigenlijk, uh, uh, wat ik zeg, het is eerst een proces wat begint bij jezelf, om God te leren kennen. En op een gegeven moment dan ga je binnen en steeds meer binnen. Dus eigenlijk voor, voor iedereen om je heen, je familie, je vrienden. Maar het gaat ook verder, want je bidt ook voor mensen in landen waar het niet goed gaat. Uh, voor mensen die je misschien niet kent, maar je weet wel dat bepaalde mensen ziek zijn. Of uh, uh, noem het maar op. Ja. ja. Ja. En heeft dat je je leven veranderd? In wat voor opzicht? Uh, het heeft me veranderd in, uh, in alles eigenlijk. Sowieso heb ik heel erg veel rust en heel veel liefde in mijn leven gekregen. Waarvan ik wel wist dat het bestond. Uh, maar ja, dat ik nu ook weet hoe ik daarin kan leven. Um, en eigenlijk alle onzekerheden of angst of uh, ziektes of verdriet. Of, uh, eigenlijk heb ik een hele rits van van uh, dingen die ik had in mijn leven die ik allemaal heb kunnen wegstrepen <laughs> mm. en dat uh, ja, dat, dat is gewoon een van de mooiste dingen als, ik, als je dat allemaal gaat analyseren van oké, okay, waar stond ik twee jaar geleden en waar sta ik nu dan is het zo'n grote verandering en zo'n ja, zo'n opluchting over zoveel dingen eigenlijk dat je ja. eindelijk weet hè, waarvoor je hier bent en uh, hoe je de dingen moet doen want je wordt, je wordt volledig geleid als je maar luistert ja. Ook al gaat het weg door die dal van duisternis heen, uw liefde drijft de angst uit. In. Ik keer niet om, want u bent nabij. En ik vrees geen gevaar. CfM Radio, Henny van Petegem, en ik uh, heb in het programma Het Laatste Uur een gesprek met Bianca Dorsman. Uh, Bianca, je vertelde net ook uh, over uh, gebed. Hè? Je, je bidt ook wel uh, voor mensen of situaties. Kan je daar misschien een voorbeeld van geven? Ja, ja eigenlijk uh, binnen natuurlijk gewoon praten met God. Uh, ja, dat doe ik eigenlijk wel de hele dag door. Als, het, uh, <laughs> als ik voel dat ik even contact moet leggen met God, dan doe ik dat. En ja, het bidden voor mensen, dat, dat doe je eigenlijk regelmatig. Uh, soms weet ik bijvoorbeeld dat het niet goed gaat met iemands baan of, uh, of wat dan ook. En dan is het gewoon mooi als je twee dagen later echt hoort dat er iets mee gedaan is. Um, of als het niet goed gaat met iemand. Uh, soms dan, uh, dan ben ik mezelf ook niet bewust van iets wat er in iemands leven afspeelt. Maar uh, voel ik heel duidelijk van God dat ik voor iemand moet bidden. En dan doe ik dat ook. En uh, soms zoek ik dan toch wel even mijn bevestiging bij diegene van, goh, hoe gaat het met je? Uh, omdat ik, weet je dan had ik voor mezelf het gevoel dat ik uh, een dag daarvoor echt even moest gaan bidden voor diegene. Uh, en dan, daar, dat zijn ook vaak dingen waar ik bevestiging op krijg van mensen om me heen. Die dan zeggen van nou ja, weet je, goh, gister, gisteravond was het dat en dat. En dan zeg ik, oké, okay, oké, okay, nou weet je, en hoe gaat het nu? En dan hoor je van nou, dat en dat is er gebeurd en het gaat nu veel beter. Uh, je krijgt in, in alles gewoon je bevestiging. En daardoor weet je ook dat het van God is. Ja, ja. ja dat is wel heel mooi dat je dat zegt. Want je, ja, God wil eigenlijk dat je alles met hem deelt. Hè? Zo ja. ervaar je dat ook. Dat je gewoon de, alle dingen van de dag of uh, vrienden die je kent uh, of uh, situaties waar je in belandt. Ten alle tijden kan je eigenlijk in de rust bij God komen en dat aan hem vertellen, begrijp ik. Ja, zeker. Ja, en hoe meer je ook met hem deelt, hoe meer hij op een gegeven moment ook uh, met jou gaat delen om andere mensen te kunnen helpen. En dat is, ja, dat is echt heel erg mooi. Ja. ja, dus een relatie met God is een tweewegrelatie. relatie. Het is niet alleen van ik vraag en God antwoord, maar het is, hij wil ook vriendschap met jou, zodat hij zijn hart met jou deelt. Ja. Ja, zeker weten. Als je, mm. wat ik al zei, als je steeds meer met God gaat delen. Uh, hij gaat jou ook steeds meer gebruiken om bijvoorbeeld voor andere mensen te bidden. En om meer te kunnen betekenen in deze wereld. Ja. ja. Dus je kijkt heel anders nu, naar het nieuws nu misschien ook. Of naar omstandigheden van kennis Ja. Want... Ja. Ja, wat, ja, wat je vroeger... Of uh, wacht, vroeger. <laughs> wat ik twee jaar geleden hoorde. <laughs> uh, als ik dan iets hoorde, dan dacht ik, goh, wat vervelend voor die persoon. Maar nu, nu ik weet dat ik er iets mee kan, doe ik er ook iets mee. Als ik weet dat er iets gebeurt in iemands leven wat niet prettig is, dan ga ik daarvoor binnen. En dan ga ik naar God en dan vraag ik of hij daar iets mee wil gaan doen. Mm -hmm. En uh, ja, dan, ja ik, ik zeg niet dat hij dat dan doet, want natuurlijk het, het gaat naar hoe, hoe hij het wil. Maar uh, het geeft u wel het gevoel dat, er, dat je ook echt iets daarin betekent. Ja. ja. Ja, dus je kan iets uh, betekenen door te bidden voor anderen. En God kan je ook dus dingen in je hart leggen om voor te bidden. Ja, zeker. Nou, dat is goed om te weten. Dus eigenlijk heb je als christen ook uh, kracht om uh, te, ja, mensen dichter bij hem te brengen of situaties, begrijp ik. En je, je ziet dat ook in de praktijk uh, werken, hè? Nou, dat is heel mooi om te horen. En uh, je gaat nog steeds naar die kerk helemaal in Utrecht nu. Ja, nou ja, helemaal. Het is een, het is een uurtje rijden, hoor, dus uh, <laughs> het is niet helemaal de andere kant van het ja. land. Ja, ik ga nog steeds naar de kerk in Utrecht en uh, ja, het is echt een plek waar ik me kan wortelen. Uh, voor met heel lieve mensen die heel veel leren en uh, ja, het is echt een uh, happy family. Ja, geweldig. En uh, ja, als je thuis bent zelf, ja. zeg maar, uh, lees je dan ook elke dag in de Bijbel of bid je elke dag? Hoe doe je dat? Ja, ja. Nou ja, kijk, binnen gaat eigenlijk heel spontaan de hele dag door. Dat je, uh, ja, als je het gevoel hebt van ik wil even praten met God, of je zit even ergens mee, of je wil uh, even hulp en steun bij iets hebben, ja, dan dan praat je met God. Uh, en ja, in de Bijbel lezen, dat ja, ik lees elke dag wel een, een stuk uit de Bijbel, omdat ik weet dat daar ook vaak dan weer een boodschap voor mij in zit. En uh, ja, dat. Uh, ja, dus dat doe ik elke dag ja. Ja. wel. Wat, wat zou je mensen, jonge mensen, want je bent nog maar 24, dus nog heel jong. Wat zou je mensen adviseren als ze ook uh, van jouw leeftijd zijn, rond de 20. En op zoek zijn naar God of, of verandering in een situatie. Wat zou je zeggen? Uh, ga een keer mee naar Utrecht. <lacht> <lacht> ja, weet je, ik kan heel veel vertellen. Maar uh, ook mijn zus, die heeft heel lang allemaal dingen verteld. Het, wat je moet doen, je moet het gewoon een keer ervaren. En dan kan je zelf voelen van, oké, okay, is dit echt? Of is dit alleen maar een boekje wat ooit geschreven is, 2000 jaar geleden? Uh, ik denk dat je het gewoon een keer moet gaan ervaren. Ja. En is de eerste kerk waar je heen gaat, uh, voelt dat niet als, uh, als, zoals ik het nu vertel en hoe ik het overbreng. Uh, kijk dan ook nog even verder, weet je. Want, uh, ja, nee, ja, ik zou zeker zeggen, geef, het, geef de kans, ga een keer kijken, ga een keer mee met iemand. Uh, ja. Want God is, ah, ja. God is bij iedereen en God, God is altijd al bij ons geweest. Mm. Um, ja, alleen ben ik blij dat Hij mij de ogen heeft geopend om te kunnen zien dat Hij dat is en ook om te kunnen zien wat Hij allemaal voor mij doet. Ja. ja, dat zijn alleen maar hele mooie en grote dingen. <laughs> uh, ik hoorde dat je ook graag zingt, dat is ook een van je hobby's. En uh, ja, wat voor stijl zing je en uh, ja, hoe doe je dat nu? Ja. Um, nou ja, waar ik zeg maar de afgelopen jaren veel mee bezig was geweest, uh, was zeg maar eigen muziek. Um, ja, dat varieerde een beetje. De ene keer was het een beetje jazzy, de andere keer soul of een popnummer tussendoor. Um, ja, en nu, wat ik nu doe, is eigenlijk ook heel veel natuurlijk, muziek maken voor God. En uh, ja, dat geeft gewoon uh, nog meer toegevoegde waarde dan, dan wat muziek al deed in mijn leven. Mm -hmm. Ja, ja. Nou, geweldig. Ja. Ja, ja, dus goed, ja, echt een beetje ja. de, de gospel-songs. En uh, ja, dat, uh, ja, daar kan ik wel mijn hele ziel en zaligheid uh, in, uh, in neerleggen. Ja. En je maakt nu ook nieuwe liedjes met gospel, uh, begrijp ik? Zelf maak je liedjes, zing je liedjes? Uh, ik, ik zing ze wel, op dit moment. Ik heb nog niet uh, een gospel nummer geschreven, maar allicht dat dat wel binnenkort gaat komen. <laughs> ja, want uh, ja, ja, als God ze in mijn hart legt, dan. Uh, er is er zeker een weg voor, ja. ja. En bij jullie in die kerk in Utrecht, wat voor muziek zingen ze eigenlijk daar? Is het ook wat swingend of is dat met orgel? Uh, nee, niet met orgel. Het is wel eigenlijk gewoon met piano, met drums, met uh, gitaar, basgitaar, uh, trompet, noem maar op. Uh, en het is echt ook een beetje ja, de gospelmuziek. Ja, dus ja. wel swingende muziek. Ja, ja. zeker. Ja, ja. zeker. Ja. Nou, heel hartelijk bedankt voor dit interview. En uh, ja, heel veel uh, succes in je leven. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> U kunt nu luisteren naar een gospellied dat prachtig gezongen wordt door Bianca Dorsman met als titel Falling in Love with Jesus. De komende maanden een serie verhalen uitzenden van geheime gelovigen van Open Doors. In deze serie hoort u, hoort u verhalen van mensen die als Christen in het geheime geloof moeten beleven. De verhalen zijn vertaald in het Nederlands en vervolgens ingesproken. Open Doors is een organisatie die opkomt voor christenen die vervolgd worden om hun geloof in Jezus Christus. De website van Open Doors Nederland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 Mirjam is 41 jaar oud en komt uit Iran. Ze groeide op als moslim en is christen geworden. Haar dochter gelooft ook in Jezus Christus... maar haar man volgt nog steeds de islam. Hij houdt van Mirjam en steunt haar... ook al is hij zelf verslaafd aan drugs. Mirjam werkt in het jeugdpastoraat. Ze deelt haar geloof met anderen... ook al loopt ze hierdoor risico. Mirjam is een geheime gelovige... Dit is haar verhaal. Sinds ik een klein kind was, wilde ik een relatie met God. Eerst zocht ik naar hem in de islam en ging ik naar een Koranschool. Maar daar vond ik niet afdoende antwoord op mijn vragen en ging ik naar een andere school. Toen ontmoette mijn zus een vrouw. Deze vrouw nodigde mijn zus uit om naar een huisgroep te komen. Mijn zus vroeg mij om met haar mee te gaan, want ze wist niet goed wat ze ermee moest doen. Samen gingen we naar de huisgroep. We gingen daarna nog een keer en ontmoetten een christelijke leider die met ons bad. Mijn zus en ik kwamen jaren geleden tot geloof in Jezus Christus en gingen naar een alpha cursus. Op de alfacursus kregen wij een soort inleiding op het christelijk geloof. Ik ben nu lid van een celgroep. Mijn bekering tot het christelijk geloof had gevolgen voor mijn gezin. Mijn dochter is wel christen, maar mijn man is nog steeds moslim. Hij had er eerst grote problemen mee dat ik christen geworden was. Maar sinds een jaar doet hij er niet moeilijk meer over. Hij houdt veel van me en ik help hem altijd, ook al is hij verslaafd aan de drugs. Drie weken geleden is hij een behandeling gestart in een drugsopvangcentrum. Hij wil vrij worden van zijn verslaving. Ik ben daar erg dankbaar voor. Mijn bekering tot het christelijk geloof heeft ook invloed op mijn vriendschappen. Enkele vrienden willen me niet meer zien. Maar ik blijf vriendelijk tegen hen en wil ze graag winnen voor Jezus Christus. Ik ben actief geworden in het jeugdpastoraat. Veel jongeren met wie ik te maken heb zijn depressief. Ik merk dat ze een enorme dorst hebben naar het evangelie. Ook al is het gevaarlijk, toch ben ik niet bang het evangelie te delen. Ik geloof echt dat God mij op deze manier wil gebruiken. Ouders bellen mij op omdat ze zien dat hun kinderen veranderen. Ze zijn me dankbaar. De jongeren die ik begeleid hebben altijd veel vragen over hun geloof. Als ze me vragen blijven stellen, dan geef ik ze een bijbel. Bid alsjeblieft voor de jongeren in Iran. Ze hebben grote behoefte aan steun, advies en perspectief. Wie van dir ausgeht, tief in meinem Innern spürt, nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund und die Heilungsströme fließen. Meine Seele wird gesund, Jesus berühre mich. Mein Hunger wird gesteht. Nu een Schluck vom Strom des Lebens, van dem Wasser, das du giebst. En die Strömen werden fließen. Aus der Quelle tief in mir, Jesus berührt. Tot zover het laatste uur. Mocht u meer willen weten over het christelijk geloof, elke zondag om 10 uur ochtends komen we als evangelische gelovigen samen in restaurant Pizzeria Bino aan de Haltestraat 62B. U bent van harte welkom. Verder houden we elke eerste en derde maandagmiddag van de maand een healing service. Bent u ziek of heeft u een probleem? Wij als het Huis van Gebed Zandvoort willen graag voor u bidden en u verder helpen. Voor meer informatie en voor een afspraak kunt u bellen op het telefoonnummer 06 40 23 66 73. Ik herhaal 06 40 23 66 73. U kunt ook mailen naar Info info@apenstaart Gebedzandvoort.nl. U kunt ook ons, onze website bezoeken. En de website is www.gebedsandvoort.nl. Www Tot slot willen we u hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. En we wensen u ook zegen toe. Your is deep. Your love is high Your love is long, your love is wide, your love is deep, your love is high, your love is long, your love is wide. Some trust in chariots. We trust in the name of the Lord our God. Oh Lord, my God, in You I put my trust. Oh Lord, my God, in You I put my hope. Come on, sing it with me. My God, in You I put my trust. Oh, yes, I do. Oh, Lord, my God.